Het kok met het NOS-journaal. In Rotterdam is een binnenvaartschip met containers tegen de Willemsbrug gevaren. Zeker drie containers zijn in de maas gevallen en gezonken. Het schip uit Duisburg ligt nu aan de kade op het Noordereiland. Niemand raakte gewond, de brug is wel beschadigd. Hooggetuigen zien aan de onderkant stukken loshangen, meldt de regionale nieuwszender Rijmond. Vermoedelijk is het schip te hoog beladen geweest. De brug is tot order nu afgesloten. In Hengelo verdwijnen bij metaalbedrijf Eaton honderden banen. Het gaat om 300 van de ruim 700 arbeidsplaatsen. Het werk gaat naar Turkije en Hongarije... omdat daar goedkoper geproduceerd kan worden, zegt vakbond CNV. Volgens de bond is er een sociaal plan voor het personeel dat moet vertrekken. Het bedrijf in Hengelo is onderdeel van het Amerikaanse Eaton... waar zo'n 100.000 mensen werken. In Hengelo produceert het bedrijf schakelsystemen voor elektrische apparatuur.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 De uitgaanssector dringt er opnieuw op aan... op versoepeling van de coronamaatregelen. De eigenaars en medewerkers van nachtclubs en discotheken... willen per 1 augustus weer open. Ze dienen vanmorgen een manifest in bij de Tweede Kamer. En daarin staan ook de beschermende maatregelen... die de sector wil nemen. De regering liet eerder weten dat nachtclubs en discotheken... tot minimaal 1 september gesloten moeten blijven. Belangenbehartiger Koninklijke Horeca Nederland... waarschuwt dat zonder aanvullende financiële hulp... veel zaken failliet zullen gaan. Het weer. Vanmiddag wordt het wat vaker droog. De zon komt er ook af en toe bij. En het wordt een graad of 19. Morgen in het noorden weer pittige buien. In het zuiden blijft het grotendeels droog. En dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is 7.8 van de ANWB. Door een ongeluk is de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tot drie uur ongeveer dicht tussen Assendelft en Knopend Zaandam. Verkeer vanuit Alkmaar kan beter omrijden via Haarlem. Over de A9, A5 en de A10. A8 Amsterdam-Zaanstad bij Zaanstad Koog 2 kilometer file. N203 Alkmaar-Amsterdam bij Zaandijk 3 kilometer. En 3 kilometer op de N246. Westgrafdijk richting Beverwijk. Tussen Krommenie en Westzaan. En tot zover de verkeersinformatie: U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Alle reclameuitingen in het muziekmuseum zijn niet meer van toepassing. En wat zal het zijn? Een borrel van florijn. Ha, fijn, een borrel van florijn. HP, fijn, een borrel van Florijn. This program is climate neutral. Dit programma is klimaatneutraal. All music will be recycled. Alle muziek wordt gerecycled. Muziekmuseum. Music Het Muziekmuseum. Let music Het Muziekmuseum. Music. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl. Hey. daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen lokale radio. En ook streekradio. Dat is er tegenwoordig ook. En deze week hebben we rondleiding langs week 12. En uit die week hebben we een oude top 40 uit 1978. Voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die lijst kunnen luisteren. De nummers 40 tot en met nummer 11. Ik heb de top 10 gelezen en we hebben de nummer 1 dit gedraaid. Op 1 staat een liedje van Blondie. Het heet Denise. Het nummer heet oorspronkelijk Denise en gaat over de liefde voor een vrouw. De boer Harry, de zangeres van Blondie, zingt over de liefde voor een man. Vandaar dat het Denise werd. Ik heb hier even een versie van um, Randy and the Rainbows, de eerste die het opnamen. Dan kan je horen dat ze dus Denise zingen met een s. of een vrouw. Ooit, Denise, Denise. Oh, with Your Eyes, een prachtig lied. Dadelijk dus nog meer muziek uit deze oude top 40. Dan vertel ik je nu dat Cindy Walker overlijdt op 23 maart 2006... in een ziekenhuis in Mexia in Texas. Ze heeft liedjes geschreven voor onder andere Joe Stafford... nummer Thank You for Calling... Eddie Arnold, You Don't Know Me... Jim Reeves, Distant Drums... Jerry Wallace... In the Misty Moonlight en Roy Orbison, Dream Baby. Dat is het nummer wat wij net hoorden. Een liedje uit 1962. Cindy Walker is in 1997 opgenomen in de Country Hall of Fame. Een week voor haar dood verschijnt het album You Don't Know Me. The Songs of Cindy Walker van Willie Nelson. Hij neemt het op als eerbetoon aan deze talentvolle songwriter. Ze is 87 jaar geworden. Ja, Bijzonder als je van die liedjes uh, schrijft die dan door... Uh,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 En we hebben natuurlijk de langspeelplaat van de week. Derde studioalbum van Brits trio. Ze heet het Talk Talk. Frontman Mark Hollis. De plaat heet The Color of Spring. Komt uit 1986. We hebben nog twee nummers klaarstaan. Zie ik in de lijst. Happiness is easy. En een nummer wat we allemaal kennen. Living in another world. En tijdens de Grammy Awards uitreiking in 1971 moet ik zeggen is er een duo dat zes Grammys wint voor hun vijfde album. Straks muziek uit die LP. Welke artiesten gaat het? Er hebben dadelijk ook nog het verhaal over een geplande moordaanslag op zanger van de Rolling Stones, Mick Jagger. Nou, een een dat is allemaal heftig. Ja, dat was ook heftig. Ik ga het u dadelijk vertellen. En op 19 maart 1975 gaat de bioscoopfilm Tommy in New York in wereldpremière. In deze rockopera speelt Roger Daltrey de zanger van de Who de rol van Tommy. Tina Turner is Acid Queen. En andere rollen zijn van Elton John, Ringo Starr, Jack Nicholson en Margaret, Oliver Reed en Eric Clapton. Uiteraard zijn ook de andere drie leden van de Who, Pete Townsend, John Entwistle en Keith Moon in deze film te zien. Langs mijn plaat van de week. Deze week de Color of Spring van Talk Talk uit 1986. Het openingsnummer van het album. Happiness is easy. En wat was dat koor nou wat woorden? Ja, dat was het Ambrosians koor. Ambrosian singers moet ik zeggen. Een uh, koor uit, een, uit Londen. En het uh, kindergedeelte ervan, dat hoorden we meezingen op deze plaats. Oh, het hoor heeft al wat meer artiesten meegezongen... zoals Neil Diamond, Grace Jones, Julie Andrews. Nou, ga zo maar even door naar een enorme lange lijst. Prachtig nummer. Dan nu dat duo dat zes Grammys wint... voor hun vijfde album tijdens de Grammy Awards uitreiking in 1971... De National Academy of Recording Arts and Science... ...reikt in Los Angeles op 16 maart 1971... ...6 Grammy Awards uit aan Paul Simon en Art Garfunkel. Hun album Bridge Over Troubled Water is de grote winnaar. Daarnaast zijn er awards award voor onder andere Aretha Franklin... ...B.B. King, Diana Warwick, Ray Stevens, The Carpenters en T-Bone Walker. Op Bridge Over Troubled Water staan elf songs... ...waarvan er vier grote hits worden... Keep the Customer Satisfied. Gaan we draaien. Het is het vierde nummer van kant 1. En komt op de B-zijde van de single Bridge Over Troubled Water. Week 1978 speciaal bedacht voor de televisieserie Waldolala met uh, ja, bedacht de, de Wim T. Met, uh, door Vinte Schippers. De chef van Oekan natuurlijk. door Luff, You Owe Me heet het officieel. En het was gelijk de doorbraak voor Luff. Het werd ook wel Theme from Waldolala genoemd. Muziekvrienden, dan nu dat verhaal over een geplande moordaanslag op de zanger van de Rolling Stones, Mick Jagger. Op 16 maart 1983 geven de Hell's Angels een persconferentie in New York. Zij willen de geruchten de kop indrukken dat zij sinds 1969 van plan zouden zijn Mick Jagger te vermoorden. De Hell's Angels zijn op 6 december 1969 door de Rolling Stones ingehuurd als hun dienst tijdens het concert op het terrein van de Elmon Speedway in Livermore in North Carolina. Er komen 300.000 mensen op dit evenement af. Het concert wordt opgenomen voor de bioscoopfilm Gimme's Shelter. Hierin is te zien hoe de 18-jarige Meredith Hunter wordt doodgeslagen door Ellen David Pizarro, een van de Hells Angels. Op 14 januari 1971 wordt Pizarro vrijgesproken door de rechtbank. Hij zegt te hebben gehandeld uit zelfverdediging. Later eist hij 200.000 dollar schadevergoeding van de Rolling Stones wegens schending van zijn privacy. In de Sunday Telegraph zegt de BBC-documentairemaker Tom Mengold op 2 maart 2008 dat de Hells Angels wel degelijk van plan zijn geweest Mick Jagger te vermoorden. Hij heeft deze informatie van Mark Young, een agent van de FBI. Die vertelt in een documentaire dat leden van de Hells Angels vanuit zee het huis van Mick Jagger op Long Island bij New York willen bestormen. Onderweg zouden zij in een storm terecht zijn gekomen. Hierbij slaan de Hells Angels overboord. Ze zien af van hun plannen, de zanger van de Rolling Stones om het leven te brengen. Mick Jagger is door de FBI nooit van deze moordplannen op de hoogte gebracht. Breaks his own heart. Only a fool breaks his own heart. Only a fool breaks his own heart. The Music Museum. laat van de week. Een spectaculair nummer, Living in Another World. Van de langspeelplaat van de week, The Color of Spring van Talk Talk uit 1986. Gezongen, geschreven, gecomponeerd door Mark Hollis. Hij was uh, fan ook van Miles Davis. Vanuit de ingewikkelde jazz die je kan terughoor op dit, uh, dit album. Goed, we doen het album weer dicht en wachten tot volgende week. We hebben weer een nieuw album. ja. Nu dat verhaal over de MV Miami Go die in 1980 tijdens een storm zonk voor de kust van Engeland. Het gaat hier om de radiozender Caroline. Het was de eerste zeezender voor de Britse kust in 1964. Het schip, de MV Miami Go wordt gebouwd in 1921. In 1962 krijgt het de naam Miami Go En vanaf maart 1964 doet het dienst als zendschip, eerst voor Radio Atlanta en daarna voor Radio Caroline South. Vanaf 1973 gaat Radio Caroline uitzenden vanaf de MV Miamigo... met zowel Engelstalige als Nederlandstalige uitzendingen. Op 19 maart 1980 is er een zware storm op de Noordzee. Het zendschip, de MV Miamigo, ligt voor anker voor de kust... bij Walton onder Nees. Bij windkracht 10 breekt het anker en het schip komt... na 19 kilometer op drift te zijn geweest, vast te liggen op een zandbank... De paniek en de angst is natuurlijk groot bij de bemanning. Maar ondanks de levensgevaarlijke situatie blijft het schip uitzenden. De dj's proberen via de radio de aandacht te krijgen van de thuisorganisatie. Eerst tijdens de Nederlandstalige uitzendingen. En s'avonds zijn er Engelse uitzendingen van de dj's Stevie Gordon en Tom Anderson. Zij presenteren de laatste minuten en vertellen dat de bemanning van boord gaat. Vlak voor middernacht stoppen de uitzendingen en de bemanning vlucht van boord. In de vroege ochtend van 20 maart 1980 zingt de MV Miami Go, het schensstrip van Radio Caroline... waarbij alleen de top van de zendmast nog boven de zeespiegel uitkomt. In 1986 verdween ook dit laatste stuk geschiedenis naar de bodem van de zee. We gaan nu luisteren naar opname van die bewuste middag en avond. En let vooral op het lawaai wat het schip maakt tijdens de presentatie van de DJ's. Welkom bij Smakelijk Eten. Vandaag niet live, want dat is helaas niet mogelijk hier, want uh, alles komt hier naar beneden. En als je een plaat op hebt staan, dan springt hij over. Dus vandaar het een eventjes non-stop doorgaan tot 2 uur. Misschien kunnen we het morgen weer live doen. Telt dus hier met een uurtje non-stop tot twee uur. Dagelijks luisteren honderdduizenden mensen naar Radio Caroline. Ja, luister, een hele goede middag. Het is op dit moment niet mogelijk het nieuws te doen. Ik heb alleen een heel belangrijk bericht voor de mensen aan land. Namelijk Nummer 243, de eerste drie woorden. Het is nummer 243, de eerste drie woorden. En het is, en het is echt heel belangrijk. Het gaat te gek met de Caroline, die is. Even... Ik moet gewoon nog een keer onderbreken. Ik heb een hele dringende boodschap voor de mensen aan land. Dat is namelijk nummer 243, de eerste drie woorden. Also to our English address, English office. Very, very important. Number 57. That's number 57. If you know anyone within the organisation or whatever, if you could please contact them as soon as possible and inform them number 57. het bij. is een erg wondere dagje vandaag op de Noordzee, maar we zijn er mooiste weer om half acht met Nederlandstalig uitzendingen. En um, ik wens u een hele prettige Dag. Dank u very much. It's 6 o'clock and some numbers for our office. Very important. We well, zijn sorry to tell you that due to the severe and wet weather conditions and also to the fact that we're shoving quite a lot of water, we're closing down. And the crew are at the stage leaving ship now because the lifeboat is standing by. We're not leaving and disappearing. We're going. Vrienden, het zit erop. We zijn er bijna doorheen. We gaan nog één nummer draaien. Eentje uit de tipraden. Een lied wat overigens nooit in de top 40 terecht kwam. Van onze geprezen gitarist Jan Akkerman... treedt nog steeds op de man. In allerlei verschillende formaties. Soms solo, zijn eigen band en dan weer met... Brainbox uh, doet hij ook nog wel, dat soort dingen. Nummer van een uh, geweldig solo-album van hem. Volgens mij heet dat gewoon Jan Akkerman. Stond op 15 in die Tipperade week 12, 1978. Ja, en dat werd dus nooit een hit. Vandaar dus gedraaid in het Muziekmuseum. Bedankt voor het luisteren naar deze rondleiding. Volgende week zijn we er weer via je eigen lokale radio.